Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen meteen met rooshandelaar... en half-Equadoriaan Willem van Maasdijk... die zijn bloemen uit Ecuador haalt en vervolgens in Europa verkoopt. Nu het NOS Journaal, Jan van den Putten. Goedemiddag, ook Merkel leeft mee met Schumacher. Vuurgevechten in Congo en gezin opgepakt wegens vuurwerk. Het is eerst nog een ja, klein beetje zonnetje, maar vanuit het westen komt er regen aan. De zuidenwind wordt langs de kust stormachtig, met op de wadden soms zware windstoten. En het wordt 5 tot 7 graden. Oudejaarsdag, morgen eerst zon. In de middag en avond van het westen uit weer regen. Ook middernacht is er kans op regen. En het wordt morgen ongeveer 7 graden. In Grenoble in Frankrijk maakte een artsen vanochtend bekend dat de toestand van oudcoureur Michael Schumacher onveranderd kritiek is. De zevenvoudig wereldkampioen kwam gisteren ten val bij het skiën en liep ernstig hoofdletsel op en hij wordt nu kunstmatig in coma gehouden. Correspondent Tim De Wit in Berlijn, hoe is dat bericht aangekomen in Duitsland? Ja, vooral heel veel bezorgdheid bij velen. Uh, naast alle steunbetuigingen die je vooral op Twitter... en ook op Facebook van de vele fans uh, voorbij ziet komen... reageren nu ook uh, veel Duitse prominenten uh, op de laatste berichten. Uh, bijvoorbeeld de huidige Formule 1 wereldkampioen, dat is ook een Duitser, Sebastian Vettel. Hij zegt echt, echt in shock te zijn uh, door wat hij gehoord heeft over Schumacher. Net als vele andere Formule 1 collega's en hij wenst hem een voorspoedig herstel. En zelfs uh, Bondskanselier Merkel uh, liet via haar woordvoerder weten diep geraakt te zijn door wat er met Schumacher is gebeurd. En ook zij liet haar medeleven blijken aan zijn familie. Ja, dat geeft toch wel aan wat voor grootheid Schumacher is in uh, de Duitse sport. Nou, in het ziekenhuis wordt de situatie nu door artsen van uur tot uur beoordeeld om te kijken hoe het verder met hem gaat. Het is heel moeilijk te zeggen hoe en of hij nog goed kan herstellen. En op dit moment is alleen zijn familie, zijn vrouw en twee kinderen uh, bij hem. En zijn familie bedankte net iedereen voor de vele steunbetuigingen ook, maar vraagt ook wel begrip dat zij de media een beetje op afstand willen houden. En wat wordt daar voor, voor mening aangekoppeld aan al die uh, uitspraken op Twitter en op internet uh, over dat ongeluk? ja, okay, Het is natuurlijk vreselijk uh, dat hem dit is overkomen En dan ook nog uitgerekend bij het skiën. Hè? Iemand die een van de gevaarlijkste sporten ter wereld deed... Uh, uh, ja, loopt dan zoiets ernstigs op bij een, uh, een privé -ski tour. Maar ja, aan de andere kant uh, hoorde ik bijvoorbeeld ook enkele journalisten... die hem al jaren op de voet uh, volgen zeggen... dat ja, Schumacher is nou eenmaal al zijn hele leven... verslaafd aan snelheid, verslaafd aan adrenaline. Dat had hij niet alleen in de auto, maar ook bij zijn hobby's... zoals skiën of Parachute springen. Hij zocht altijd de grens op. Ja, ik heb eens een overzicht bekeken van alle ernstige ongelukken... die hij al heeft overleefd. Dat, is, dat zijn er best een aantal. Bijvoorbeeld in 1999 brak hij zijn been in Engeland... die met zo'n 100 kilometer per uur op een muur afreed... op het circuit van Silverstone. Hij maakte ook nog eens een vreselijke klap op de motor in 2009. was dat Dus hij is al een aantal keren goed weggekomen. Nou ja, voor zover bekend is hij bij dit ongeluk ook met hoge snelheid... Ja, in een of piste gedeelte op een rots geknald. We weten nog niet goed wat er nou precies uh, gebeurd is. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar ja, wellicht dat uh, Schumacher dus ook hier de grens heeft opgezocht. Nou ja, wordt Over een aantal uh, dagen wordt hij 45 jaar, op 3 januari uh, om precies te zijn. En aan de andere kant, uh, het is wel een voordeel dat hij nog in een superconditie is. Hij is nog heel erg fit, dat zeiden de artsen ook. En ja, dat kan hem in elk geval uh, zeker helpen bij zijn uh, herstel. En nu in elk geval op dit moment in coma in het ziekenhuis in Grenoble. Tim de Wit in Berlijn, dankjewel. Dan is er uh, ja, van alles aan de hand rond aluminiumsmelter Aldel in Delceil. Dat bedrijf heeft het faillissement aangevraagd. Ze hebben geen financiers gevonden om het lopende exploitatietekort... van 42 miljoen euro weg te werken. En dat betekent dat vlak voor oudjaar nog 460 werknemers op straat komen te staan. Een klap voor Delft zelf, Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was het probleem eigenlijk van Aldel? Wat is daar nou fout gegaan? Nou, het probleem is, uh, denk ik, te complex om nu even uit te leggen waar het eigenlijk om gaat... is uh, dat de smelte te maken heeft met een ongelijk speelveld uh, op energieprijzen... Um, we hebben met man en macht uh, gekeken hoe dat opgelost kan worden. Um, en dat is, um, ja, de puzzelstukjes liggen er allemaal. Alleen het is ons niet gelukt om ons op tijd bij elkaar te brengen. Ja, in Duitsland is energie goedkoper. Het draait om energiekosten, hè? stroomkosten. Ja, ja, in Duitsland is de energie uh, substantieel goedkoper. Uh, de Nederlandse overheid heeft uh, vanaf uh, kredietverleningen uh, in september... Met man en macht geprobeerd om te kijken hoe we het uh, opgelost krijgen voor de lange termijn. Uh, ook Albel heeft daar uh, hun uiterste best voor gedaan. Uh, de oplossing ligt in een stroomkabel van Duitsland naar Nederland. Uh, om die aan te leggen uh, heb je twee jaar bouwperiode nodig. En die periode zou overbrugd moeten worden. Ja, daar komt ook het probleem met financiering om de hoek kijken. Dat, krijg je, dat gat krijg je niet dicht door die 24 miljoen. Maar het eerste gat, het korte termijn gat, eigenlijk om het jaar te overbruggen, ja, is eigenlijk al niet gelukt. En dan wordt de rest ook een groot probleem, zullen we maar zeggen. Ja, was dat nou niet eerder aan te pakken geweest, dat, dat, dat verschil in energiekosten tussen Duitsland en Nederland? Ja, maar eerder dan hebben we het echt over jaren eerder. Uh, dus natuurlijk uh, veel vaker aan de bel getrokken over dat ongelijk speelveld. Uh, aluminium heeft te maken met een, een wereldprijs. Uh, dus het maakt heel erg uit waar dat gemaakt wordt. Want het bedrijf op zich draaide goed, hè? Uh, het bedrijf op zich ik denk dat je in de hele wereld geen efficiëntere aluminiumsmelter kan vinden als Albel. Daar hebben het personeel uh, heeft op de kosten gelet. Uh, ontzettend efficiënt wordt er gewerkt. Uh, alleen ja, de stroom, het component stroom uh, is gewoon heel belangrijk in de prijs. Ja, wat ziet u daar, daar als vakbond uh, daar nu van? Dat is wel zuur. Het is heel erg zuur. Uh, als, ja, als vakbond uh, heb ik op dit moment maar één zorg. En dat is uh, 400 mensen die geen werk meer hebben. Uh, in een regio, uh, ja, dat weten we allemaal, waar het echt zwaar en moeilijk is. En uh, op dit moment kan ik alleen maar een appel doen op alle mensen die geholpen hebben al wel in de benen te houden. Of ze ook met mij willen kijken uh, hoe we deze mensen weer aan nieuw werk kunnen, kunnen helpen. Is er nog kans op een doorstart, een, een, een, een uitweg ergens? Um, nou, dat vind ik sowieso te vroeg. Hè, want laten we voor de helderheid hebben... dat de rechtbank nog een uitspraak moet gaan doen. Dus het is allemaal heel uh, prematuur uh, in die zin. Ik, ik, ik acht die kans heel erg klein. Uh, als we het geld niet bij elkaar konden krijgen... om al wel in de benen te houden... dan kan ik me niet voorstellen dat iemand het geld op tafel legt... om hem opnieuw op te starten. Nee. Het is een, uh, een bitter bericht, zo vlak voor oud en nieuw. Jacqueline Twerda van CNV over uh, het faillissement. wat aangevraagd is bij Altdel in Delfzijl. Dank u wel. is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Congo, in de hoofdstad Kinshasa, zijn vuurgevechten uitgebroken. Bewapende mannen hebben het vliegveld en het gebouw van de staatstelevisie aangevallen. En de regering van Congo heeft inmiddels laten weten... dat de staatstv weer in handen is van de politie. En dat de situatie daar onder controle is. Correspondent Koer Lindeijer. Wat is er eigenlijk bekend over wat zich daar allemaal afspeelt in Congo? Het om kwart voor negen. Uh, Nederlandse tijd werd inderdaad de luchthaven en de staatstelevisie aangevallen. De aanvallers waren vooral jongeren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 Een prediker dus die dit huzarenstutje zou hebben uitgevoerd. En is er ook een connectie misschien met die rebellenbeweging in Oost-Congo... die uh, laatst een akkoord sloot met de regering? Het zou kunnen dat het iets te maken heeft met de vredesdeal die president Joseph Kabila onlangs sloot... met de rebellengroep M23 in het oosten van het land. Die dominee die was daar... Tegen, tegen die deal. Dat zou dus kunnen. Uh, in het algemeen moet worden gezegd dat in het toch vaak chaotische Congo religieuze sectes enorme invloed en aanhang hebben. Invloed vaak die groter is dan de staat. Dus dat er op een dag een profeet zou opstaan die in naam van zijn geloof een staatsgreep zou plegen is niet zo heel erg vreemd in Congo. Ja, weet je iets over slachtoffers van vanmorgen? Er zijn kennelijk twee doden gevallen tot nu toe, maar het is allemaal nog in een stadium dat zelfs in Kinshasa zelf men de bevolking nog niet weet of de staatsgreep gelukt of mislukt is. Dus uh, dat gordijn dat zal de komende paar uur opengaan en zullen we zien hoeveel slachtoffers er zijn gevallen bij deze staatsgreep Oké, okay. Afrika-correspondent Koert Lindeyer. De Amsterdamse topcrimineel is vrijdag ontsnapt aan een aanslag. Dat bevestigt de advocaat van Gwennette M. Een onbekende man richtte een wapen op M... en haalde een paar keer de trekker over, maar het wapen weigerde. Gwennette M. wordt gezien als een grote crimineel... in het Amsterdamse drugsmilieu. Vorig jaar oktober werd hij in verband gebracht... met een liquidatie in Antwerpen. Daar werd een Nederlandse man neergeschoten... die aan het hoofd zou hebben gestaan... van de Antwerpse tak van het drugsimperium van M.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 De Russische president Poetin neemt extra veiligheidsmaatregelen... naar aanleiding van de twee aanslagen in Wolkograd. Gisteren en vandaag kwamen bij die aanslagen... zeker 30 mensen in totaal op het leven. De extra veiligheidsmaatregelen gelden vooral voor Wolkograd en omgeving. En gisteren werden de veiligheidscontroles op Russische luchthavens... en treinstations al flink aangescherpt. Welke extra maatregelen er nu worden genomen... heeft Poetin niet bekendgemaakt.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 De afgelopen maand heeft, uh, maanden heeft Libanon te maken gehad met een reeks bomaanslagen en schietpartijen. Het land dreigt verwikkeld te raken in de oorlog in Syrië. Sport In Heerenveen wordt vandaag voor het laatst gereden op het Olympisch kwalificatietoernooi. Twee afstanden moeten nog worden geschaatst en Sebastian Timmerman zit erbij te kijken. Dag Sebastian. Goedemiddag. 1500 mannen. meter bij de mannen op het programma. Mark Tuijtert, olympisch kampioen op die afstand. Wat moet hij doen om uh, een startbewijs te bemachtigen? Uh, nou... Als hij zelf vindt, gaat hij sowieso. En anders is uh, Tuitert, die gisteren derde werd op de duizend meter. Uh, afhankelijk van anderen. Uh, wie er nog mogen winnen, in, in zijn geval, is uh, Sven Kramer, Jan Blokhuizen. Uh, want dat zijn rijders die op andere afstanden al uh, wat binnen hebben gehaald... een startbewijs. Datzelfde geldt voor Stefan Groothuis of Koen Verwij. Als dus een van die vijf vindt, Tuitert, Groothuis, Verwij, uh, Kramer of Blokhuizen dan wordt Tuitert meteen meegenomen naar de Olympische Spelen. Dat heeft alles te maken met die startvolgorde. Als er een andere rijder wint vandaag op de 1500 meter... dan wordt Mark Tuitert de tiende man op de lijst. En uh, dan zit Koen Verweij daar waarschijnlijk niet bij. Of dan zit hij daar niet bij als iemand anders wint. En dan wordt Koen Verweij waarschijnlijk meegenomen... met het oog op de ploegenachtervolging. En dan zou dus Mark Tuitert op die manier erbuiten vallen. Dus uh, Tuitert gisteren derde op de 1000 meter... maar moet vandaag dus ook vol aan de bak op de 1500 meter. En anders juichen voor een aantal anderen. Tenminste, een aantal andere aanmoedigen. En de naam was Kjeld Nuis... Ja, Kjeld Nuis, dat is iemand die uh, revanche moet gaan nemen. Viel de gisteren buiten, zakte door het ijs, viel buiten de boot op de duizend meter. Rijdt trouwens tegen Mark Tuitert vandaag in de zevende rit van de tien ritten. Dus dat is meteen een, een saillante rit. Voor Nuis geldt ook, alles of niets moet de 1500 meter winnen... om nog naar uh, Sortie te mogen op deze afstand. En anders is het uh, over en uit voor uh, Kjeld Nuis. was vanmorgen erg gespannen na afloop van de training. Uh, normaal is het wel in voor een geintje of een praatje. Ik kon vandaag uh, er uh, nauwelijks af. Alleen toen het heel even over Schumacher ging, toen kwam die even los. Maar dat is te begrijpen, want de spanning zit er natuurlijk volop... ook bij Kjeldnuis. En er zijn nog een aantal andere outsiders, zoals Wouter Oldeuvel, Rian Ket. Dus dat, wordt, uh, dat kan nog alle kanten op, op de 1500 ja. meter. Ja, dan de vijf kilometer bij de vrouwen. Nederlandse sprinters, die, uh, die volgen vooral op die afstand. Ja, want die zijn ook afhankelijk van de uitslag van die vijf uh, kilometer... de langste afstand. Uh, uh, voor uh, de sprintsters Annette Gerritsen, Thijsje Oenema en Laurien van Riesen... geldt uh, dat de uitslag heel belangrijk is... of zij dan weer mee mogen naar de Olympische Spelen. Het hangt van het aantal dubbelaars af. Uh, uh, hoe meer nieuwe dames erbij komen op de 5 kilometer... dus vrouwen die nog geen ander startbewijs hebben... Ja, hoe minder 500 meter vrouwen erheen gaan... Uh, uiteindelijk voor hun afstand... Irene Wust komt in actie op de vijf kilometer. Heeft als startbewijs in, actie, in uh, haar uh, bezit. En wil ook graag de vijf kilometer rijden. Is een van de favorieten. Maar nieuwe namen zouden kunnen zijn... Diane Valkenburg bijvoorbeeld. Yvonne Nauta die revanche wil... naar die drie uh, kilometer met die rare wissel. En dan zijn er nog een aantal vrouwen die we kennen... van het marathon gebeuren. Dus ook op die vijf kilometer kan het nog alle kanten op. Met invloed voor de totale ploeg. Sebastian Timmerman, dank je wel. Vanuit Herenveen. Ehm... Um... Ja, het is bijna kwart over één. Nog even de hoofdpunten van deze uitzending. Aluminiumsmelterij Aldel in Delfzeil heeft faillissement aangevraagd. Mogelijk 460 werknemers komen op straat te staan. Veel reacties op het ski-ongeluk van Michael Schumacher... die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Onder andere Angela Merkel. Ze zegt diep geraakt te zijn door wat er met Schumacher is gebeurd. En in Congo zijn vuurgevechten uitgebroken. Rebellen bezetten vanochtend het gebouw van de Staatstv... en vielen het vliegveld van de hoofdstad Kinshasa aan. Dit is Radio 1 en CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch. Zometeen met rooshandelaar en half-Equadoriaan Willem van Maasdijk, die zijn bloemen uit Ecuador haalt en ze volgens dan hier in Europa verkoopt. En na half twee is de standpunt.nl: de stelling dan. Het kabinet moet nog meer investeren in banen voor jonge leraren. De overheid moet dat dus doen. Ervoor zorgen dat jonge leraren aan de slag kunnen in het basisonderwijs. Dat zegt de vakbond CNV Onderwijs. Ze zeggen dat vanochtend in de Telegraaf. Volgens de vakbond dreigt er in 2017 een tekort aan jonge leraren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 De afgelopen vier maanden hebben we op maandag steeds gesproken... met een Nederlandse ondernemer die in het buitenland succesvol is. Vandaag sluiten we die serie werklunches af in Ecuador. Want Willem van Maasdijk van Farm Direct haalt zijn rozen daar vandaan... die hij vervolgens levert aan groothandels in heel Europa. Hij kent Ecuador als zijn broekzak. Want de naam zou het niet doen vermoeden, maar toch is het zo. Van Maasdijk is er geboren en ook getogen. Hij is half Ecuadoriaan en dat kan handig zijn natuurlijk... als je vanuit Nederland zaken doet. Hij is hier, Willem van Maasdijk. Hartelijk welkom. Goedemiddag, dankjewel. Ja, hoe zit dat precies? Half Nederlands, half Ecuadoriaan. Ik zie het in het uiterlijk wel een <lacht> beetje, moet ik eerlijk zeggen. Maar de naam doet helemaal niet vermoeden dat je iets met Ecuador hebt. Nee, nee, dat klopt. En dat moet ik ook soms eh, ook op het zakelijk gebied eh, uitleggen. Ik heb, eh, ik heb een Nederlandse vader, of had een Nederlandse vader, Ecuadoriaanse moeder. Geboren en getogen in Quito, Ecuador. En eh, ja, nu, zoals u dat eh, aangeeft, doe ik zaken. Uh, tussen mijn twee thuisplekken. Ja, en hey, Quito is echt de rozenstad, hè? Ja, dat klopt, vanwege de hoogte. Ja, ja, leg eens uit, waarom zijn die rozen mooier dan die wij hier in Nederland kweken? Nou ja, mooier, uh, dat, is, uh, dat is misschien niet compleet het juiste woord. Dan uh, ga je misschien op wat hielen staan van Nederlandse rozenkwekers. <laughs> Want, uh, die zijn Nederland... ook heel goed. Ja, die zijn okay. ook zeker goed. Uh, nee, maar al jaren geleden toen uh, wat... Nederlandse pionieren zagen dat, uh, dat de Nederlandse rook, rooskwekerijen misschien wel te duur zouden worden. Zeker uh, met name het, het productie, je moet nagaan wat het kost om een, uh, om een kas te, te verlichten hier in Nederland uh, in de winter. Zijn ze op zoek gegaan naar plekken waar dat uh, uh, ja, beter goedkoper uh, zou kunnen en dan ook waar het lichting <lacht> beter voor zou zijn. Uh, ze kwamen uit met name onder uh, bij Ecuador. Uh, en ja, dat, dat is niet alleen de ligging op de evenaar. Dat helpt. Dat wil zeggen, uh, wij hebben geen langere of kortere nachten... of langere kortere dagen. Uh, alle 365 dagen zijn uh, even lang. En dat helpt voor de siertelt. Uh, maar het is ook wel de hoogte. En je, je geeft het aan. Quito is uh, de hoofdstad en ook het gebied... waar de meeste rooskwekers uh, zitten. De uh, meeste rooskwekerijen zitten... Pardon, rond de 3000, gemiddeld 3000 meter hoog. Mm -hmm. uh, dat, is, dat zorgt dus voor warme dagen. Hele koele nachten. En dat verschil helpt uh, ja, de planten om hele grote knoppen te maken. Dus grote hoofden van de, van de rozen. En hele felle kleuren. Ja. Daardoor zijn de Ecuador Rozen ja. toch de, de koninginnen van de rozen. Ja. Ja, het is grappig, ik heb ze wel eens gezien namelijk. Want uh, ik, ik was eens op Bonaire. En dan die KLM-stuurders. Die moesten dan altijd nog een vluchtje maken naar Quito. En die kwamen ja. dan allemaal terug met die, met die enorme rozen. En namen ze dan mee voor thuis en zo. Mm. En die zien er inderdaad prachtig uit. En die rozen haalt u dus ook daar vandaan. Ja, dat klopt. Ja. En, wat, en dan wat gaat er vervolgens mee gebeuren? Wie haalt Gaat ze dus naar Nederland of? Nou, ik, ben dan, uh, ik ben geen handelaar. Dat, uh, dat verschil uh, moet je in mijn branche toch wel maken. Uh, ik ben een importeur. En dat heb ik ook bewust gekozen om zo te doen. Zodat ik ook een serviceverlener voor handelaars kan zijn. Dus mijn klanten zijn uh, groothandelaren. Uh, de, de ene is uh, wat je noemt een lijnrijder misschien. Wat, uh, wat uh, met, met zijn vrachtwagen vol met planten en bloemen. En dus mijn rozen gaat rijden door een bepaald gebied. En direct naar uh, retailers uh, gaat leveren. Mm -hmm. De andere is dan een, groot, een grootschalige exporteur misschien. En die heeft dan misschien meerdere vrachtwagens. Of die, uh, of die uh, pakt ze op een andere manier ja. in en vervoert ze naar andere landen door Europa heen? Maar, maar als ik die lijnrijder ben, dan zou ik denken... van, nou, ik, ik bel zelf wel even met Ecuador en dan haal ik ze zelf wel op. Dan haal, haal ja. ik u er uit en dan uh, kan ik dat geld in mijn eigen zak steken. Nou, dat klopt en, en dat is iets wat, uh, wat sommige bedrijven wellicht wel uh, proberen... of hebben geprobeerd. Uh, maar wat ik wel vaak hoor wanneer ik mm, mijn pitch geef bij bedrijven of bij mogelijke toekomstige klanten. Uh, wat ik vaak hoor is inderdaad wel uh, wat, wat misschien mijn voordeel is. Jeetje, wat, wat onhandig of wat moeilijk. Of wat, uh, wat is het toch wel een challenge om met Ecuador zaken te doen. Uh, als ik dat hoor dan weet nou, ik, ah, hier kan ik ja. dus mijn voordeel brengen. En uh, vaak hoor ik ze uit en dan hoor je inderdaad wel dingen zoals... Vervelend, die manjana-manjana-cultuur. Ja, ja. ja zeggen, nee bedoelen. Uh, en ik kan daarmee omgaan, want uh, een deel van mij komt uit die cultuur... en spreekt die taal, niet, niet alleen die... Die taal zelf, maar de cultuur spreek ik. Ja, daar, daar moeten we het even hebben. Want u haalt dus eigenlijk, uh, u haalt ze een hele hoop werk uit handen. Uh, mm -hmm. Want dat is natuurlijk zo. Je kan het zelf gaan doen, maar dan moet je dus inderdaad zelf voortdurend die, die, die, die vluchten gaan regelen enzovoorts. Dat neemt dus uit handen. Wat, wat is die cultuur dan precies? Beschrijf dat is. De Ecuadoriaanse cultuur. Nou, De Ecuadoriaanse cultuur is een cultuur van heel hard werkende, uh, slimme mensen, moet ik zeggen. Waar ik zaken mee doe. Uh, ik denk dat uh, vaak is de, de, de aanname van uh, dat, dat zijn boeren in de bergen. Uh, dat is in Ecuador niet het geval. Dat zijn, dat zijn vaak de eigenaren van die kwekerijen... zijn vaak zeer professionele zakenmensen. Um, en ja, goed, toch leven ze binnen een cultuur... waar ze net anders het manier van zaken doen en de manier van gedragen... en praten is anders dan in Nederland. Zoals bijvoorbeeld wat ik net zei... een ja-woord geven is soms een suggestie... en niet per se een <lacht> afspraak, zoals wij dat hier in Nederland kennen. Ja, het is meer ja, komma maar, dan komt er nog wat... Of, of komt er juist niks. En dat manjana manjana is dus daar... dat kennen we van, van de zuidelijke landen ook natuurlijk. Ja. Dat is daar ook. Nou, wat ik net zei, ze zijn wel professionele bedrijven... Uh, uh, maar vaak heb je dan wel te maken met, uh, met misschien wel uh, de verkopers... Of, of, of mensen die die, die onder de managementrang zitten. En nou, die komen toch wel uit een ja typisch Zuid-Amerikaanse cultuur... waar ze zeggen, ja, maar dat, dat, dat kan best morgen ook worden. Ja. En ik moet dat zien te vertalen. En, uh, en ik weet wanneer ze ja zeggen... Uh, maar vanwege omstandigheden of wat dan ook... ik kan hun gedachten een beetje lezen van... van nou, niet morgen, hè? ik bedoel vandaag. En, en dan krijg je toch wel... Nou, hoe kijken ja, maar... zij tegen u aan? Want uh, ja dat is natuurlijk ook best wel apart... dat daar een, een, een, een, een half Nederlander komt dan in hun ogen. Ja. Nou, ik moet, zowel, zowel hier als daar moet ik mezelf toch altijd een beetje uitleggen. Uh, bijvoorbeeld hier ben ik ja Willem, uh, <nacht> een Nederlandse man uh, met een Nederlandse achternaam. En, nou, Nederlands is niet mijn moedertaal, dus uh, dat kwam veel later bij. Dus soms moet ik uitleggen waarom ik fouten maak en, en dat ik half Ecuadorianisch ben. Dan moet ik daar ook is bijna, bijna niet te horen trouwens. Hoor. Dat Nederlands gaat perfect volgens mij. Uh, dat vind ik een heel fijn compliment. Ja. Ik, ja. ja, ik heb mijn best gedaan. <laughs> en omgekeerd neem ik aan ook. Spaans. Ja, Spaans en Engels zijn mijn moedertaal. Uh, Nederlands, uh, <tieks> dat kwam er later bij. Maar goed, ik moet het vaak uitleggen. En uh, uh, uh, ook als ik daar ben. Uh, maar goed, het. het, het, het wat, wat ik daar, de reacties wat ik in Ecuador hoor, is dat jeetje wat fijn om toch wel een, een, ja, een tolk als het ware ertussen te hebben. Uh, omdat, uh, ja, ik hoor, ik hoor aan beide kanten soms een, een, een klacht van de culturen. Ik vind het wel grappig, maar daar zeggen ze vaak van jeetje Willem, het is wel fijn om met jouw zaken te doen als Nederlander. Want de Nederlanders zijn soms wel heel erg oprecht en, en, en, direct. en, en, en pushy en direct. Ja, ja, ja. en, en, en, en ze willen alles meteen. En dat is dus dat ja-woord, want de Nederlander heeft een ja gehoord en dan wil hij het meteen. Het is een ja. ja. En, en, en, uh, en ook vaak in Nederland ja, hoor ik dat. U, u vond de perfecte mix tussen die twee culturen. Nou, in Nederland hoor ik dat dus, dus ook: van, van Willem, jij komt je afspraken na en andere Ecuadorianen misschien niet meteen. Dus, ja. uh, Hoe komen die rozen bij u binnen? Ja, dat is... Dat, dat, Gewoon in de, bosjes al en zo? Oh, oh op die manier. Uh, met dozen. Uh, dat wordt uh, gevlogen. Ik vlieg persoonlijk, uh, heb ik gekozen om met Martenair, uh, de vliegmaatschappij te vliegen. En uh, dat, uh, ik, ik importeer ze drie keer per week... Uh, zes keer per week wordt er gevlogen vanuit Ecuador... met uh, meer dan vier of vijf uh, maatschappijen die, uh, die dat doen. Dus er zijn meerdere vluchten. Het is een, uh, het is een behoorlijke, uh, behoorlijke schakel uh, die, uh, die daar zit tussen Ecuador en Nederland. Uh, elke, elke, dag, uh, elke dag komen tienduizenden snijbloemen binnen vanuit Ecuador ja. uh, naar Nederland. Want u bent nog niet eens zo heel lang bezig, hè? Nee, ik ben uh, net twee jaar begonnen. Ja. En, en het lukt om, want u zei, ik moet af en toe nog een pitch doen, dus ik kom bij, bij die retailers, of tenminste mensen die daarvoor zitten en, en het aan de retailers verder verkopen, uh, uh, die, die beginnen het een beetje te zien van daar ligt een, daar ligt een mogelijkheid om met hem te samen te werken. Uh, ja, uh, het is altijd een uitdaging om een, nieuwe, om een nieuwe klant te vinden, ze zijn niet uh, nou, allemaal aan boord te halen. Uh, want ik moet zeggen, ik ben wel een kat in een leeuwenkooi. Uh, ik ben niet de eerste die dit doet. Uh, zeker niet degene die het langste doet. En er zijn hele grote bedrijven die dit al uh, jarenlang doen. Uh, uh, waar ik probeer de onderscheid te maken... is dat ik wat uh, uh, toegankelijker ben, wat opener ben... over de uh, logistieke lijnen die ertussen zitten. Uh, ik probeer wat transparantie in een hele een de zaak te brengen. Ja, maar daarmee zegt u eigenlijk dat die anderen... uw collega's, ja, of ja. uw concurrenten... Con -collega's, ja, ja. ja con -collega's, dat die uh, misschien wat vagere uh, begrippen aanhouden... daar een hoop geld voor rekenen... en uh, u kunt misschien wat goedkoper uh, Nee, ik, ik, ik zou in ieder geval niet zo negatief willen zijn. Uh, absoluut niet. Over mijn collega's er zijn mensen die, uh, die een fantastisch werk doen... en die eigenlijk wel voorbeelden voor mij zijn. Uh, dus ik, ik zou niet zeggen dat ze vaag zijn. Maar goed, uh, <lacht> zij... <laughs> maar ze zijn... Um, ze, ze nemen twee petjes aan. En dat is het petje van een importeur en van een handelaar. En ik probeer daar een hele duidelijke scheiding in te maken. Uh, dat ik een serviceverlener ben als importeur voor handelaren. Precies. Uh, en dat ik dus... Uh, ja, mijn, mijn businessmodel is een ja. uh, commissie, een percentage... voor dat wat ik dus importeer. Komt u, komt u vaak in, uh, in Ecuador dan nog... om de kwaliteit op te, op te controleren eigenlijk? Ja. Ja, ik probeer zo vaak mogelijk naar Ecuador te gaan. Uh, dat lukt uh, ja, toch niet altijd zo vaak als je zou willen. Ik ga gemiddeld twee keer per jaar naar Ecuador. En dat is voor mij ook heel fijn. En een van de redenen waarom ik hiermee ben begonnen... het, het wordt meteen een persoonlijke, maar ook een zakenreis. Ja. Want ik bezoek mijn familie daar ja. ook. Ja, nee, natuurlijk, dat begrijp ik. Uh, en, en de ambitie is om groter te groeien? Ja, uiteraard. Ja, personeel in dienst Die doen het nu allemaal zelf. Ik doe het nu zelf. Ik heb wel een, uh, een collega uh, die, uh, die mij helpt met de verkoop. Uh, die, die dit ook al langer heeft gedaan en die ik uh, in de laatste maanden heb benaderd. om mij te helpen richting de klanten te gaan. zodat hij de verkoop kan doen en ik mij iets meer richten in de inkoop. Uh, maar uh, als je het hebt over mijn bedrijf, is het een eenmanszaak uh, die door mij grond worden. Ja, Farm Direct heet het. Farm Direct. Ja. Je kan ons vinden op farmdirect.nl ook. En de baas heet Willem van Maasdijk. dus is half Nederlands, half Ecuadoriaans. En dat blijft een, een mooi gegeven. Dank voor het gesprek en succes met uh, alle business. Geen dank, dankjewel. En, en een mooie uitwisseling. Ja, datzelfde natuurlijk, met de mooie rozen. Um, zullen we nog een liedje draaien? Ricky Cole is dit.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 Thank Let's see. niet alleen deze Ricky Cole acteert, maar maakt dus ook muziek. This is it. Zometeen standpunt NL, de stelling het kabinet moet nog meer geld investeren in banen voor jonge leraren. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal, Renate Evers. Aluminiumsmelter Aldel wordt vanmiddag waarschijnlijk failliet verklaard. Het bedrijf uit Delfzijl heeft een tekort van een schatting 24 miljoen euro en de eigenaar wil daar niet voor opdraaien. Met het faillissement komen 460 werknemers op straat te staan.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 Een topcrimineel uit Amsterdam is vrijdag ontsnapt aan een aanslag. Een onbekende man richtte een wapen op Gwennette M... en haalde de trekker een paar keer over, maar het wapen weigerde dienst. M wordt gezien als een grote crimineel in het Amsterdamse drugsmilieu een man uit Harlingen is twee keer in korte tijd opgepakt... omdat hij honderden keren 112 belde. Het gebeurde voor het eerst op eerste kerstdag. Zijn telefoon werd toen in beslag genomen. Een paar dagen later belde hij, met een nieuw toestel... opnieuw tientallen keren met het alarmnummer. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De Misschien kan hij eens een keer wat anders bellen dan 112-0800-1101 bijvoorbeeld... en meepraten in Stand.nl. Dat is ook een mogelijkheid. De overheid moet nog meer investeren om jonge leerkrachten aan een baan te helpen... in het basisonderwijs. Die dringende oproep doet CNV Onderwijs vandaag in de Telegraaf. Vanwege bezuinigingen en vergrijzing verdwijnen er vanaf 2014 duizenden banen... En omdat er nu juist heel weinig banen zijn in het onderwijs... wordt gevreesd dat jonge, enthousiaste leraren eieren voor hun geld kiezen... en over een aantal jaren niet meer voor de klas willen staan. Is het een goed idee om nu alvast die extra banen te creëren? Of gaat een extra investering in het onderwijs echt te ver? Ik praat erover met voorzitter Tom Duif van de Vereniging van Schoolleiders. Dag meneer Duif. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes voor u. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Met die 600 miljoen uit het herfstakkoord komen we al een heel eind. Nee. Leraren willen altijd het onderstuiten kan. Nee. De pabo is nog steeds een uitstekende studiekeuze. Ja. En dan de stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Dus niet alleen die man die alleen maar met 112 belt. Ook iedereen heeft het recht uh, om te, te reageren. Uh, bent u het eens of oneens met deze stelling? Het kabinet moet nog meer investeren in banen voor jonge leraren. Sms staat dan naar... <tus> 7070, 70, dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 0801101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje Stampunt. En meneer Duif, de stelling. Het kabinet moet nog meer investeren in banen voor jonge leraren. Eens of oneens? Ja, daar ben ik het volstrekt mee eens. <hacht> en dat heeft ook te maken met het feit dat... Uh, wij nu een heleboel jonge docenten van de PABO zien afkomen... of die een korte tijd een baan hebben en vervolgens uh, hun baan kwijtraken... Uh, thuis zitten, niet aan het werk komen, om zich heen gaan kijken... zijn goed opgeleid ja, en zijn dan uh, voor de sector verloren. Ik zeg even als strenge leraren tegen u, leg die pen weg! me nee, niet kwalijk. U zit met die penten. Pente. Ja, dat ja, klopt. En dat is heel duidelijk te horen. K krijgen we klachten over straks. Dus daar waarschuw ik u nu vast. Um, ja, die, de, uit, de uitleg is duidelijk. CNV heeft, uh, over een, uh, heeft het over een bovenformatief aannamebeleid. Dat is een heel mooi woord. Uh, dat klinkt als mensen aannemen voor banen die er niet zijn. Dat is toch niet zo'n goed plan? Nou, dat is het niet helemaal. Kijk, een school heeft een bepaald uh, aantal leraren. en Dat hangt samen met het aantal kinderen dat je hebt. En wat nou wij willen, het is niet alleen wat onderwijsbond CNV gezegd. het is een plan wat door alle onderwijsorganisaties... en de werkgevers gezamenlijk is opgesteld... om te kijken of wij in staat zijn om boven het normale zeg maar, sterkte van docenten... een tijdje lang een extra hand in de klas of een extra ondersteuning... in de school kunnen neerzetten, zodat we iets meer invullen dan we hebben... Uh, vooral omdat die mensen dan ook aan het werk blijven. Daarmee kun je bijvoorbeeld oudere docenten uh, wat minder les laten geven. En wat meer in begeleiding en coaching zetten. Je kunt in moeilijke klassen dus een, extra, een tijdje of een aantal dagen een extra hand in de klas hebben. Zodat het werk daar niet alleen lichter wordt, maar ook beter wordt. Uh, en op die manier heb je dus een potentieel van docenten aan je sector, aan de scholen uh, verbonden. Die je anders dreigt kwijt te raken. En, en die gaan ook echt wel nuttige dingen doen? Dus niet alleen maar veters strikken en, en het schoolplein vegen? Nee, absoluut niet. Um, kijk, wij zijn, uh, je moet zich realiseren... in de laatste drie jaar zijn er, schrik niet... 13.000 banen in het primair onderwijs verdwenen. Uh, als wij dat morgen zouden aankondigen... dat de komende drie jaar 13.000 banen weggingen... dan zou het met grote koppen op de, uh, op de voorpagina van de krant staan. Maar het is wel, het feit, uh, wel een feit dat dit gebeurt. Daar zit nog een ander heel lastig probleem aan. De minister van Financiën zegt natuurlijk... ja, wacht even, u heeft minder kinderen. Dus als u minder kinderen heeft, kunt u, krijgt u ook gewoon minder geld. Dat klinkt heel logisch. Maar al die docenten die wij nu moeten ontslaan... die hebben wachtgeldregelingen, uh, werkloosheidsuitkeringen. En die moeten door de sector zelf worden betaald. En die ja. verplichtingen lopen lang door. En die schoolbesturen zijn daar verantwoordelijk voor. Dus eigenlijk bloeit de sector dood en leeg... Uh, ja, door iets waar die sector zelf niks aan kan doen. We hebben gewoon in Nederland gewoon minder kinderen. Mm. En zijn het ook altijd de jongere leraren die dan als eerste weg moeten? Dus het laatste binnengekomen, het eerste weer weg. Ja, dat is meestal wel het geval. Niet altijd overigens. Schoolbesturen kunnen er ook voor kiezen om een sociaal plan te maken. Maar als het heel langzaam gaat, als je telkens één of een half FTE kwijtraakt... dan is dat meestal degene die het laatst binnengekomen is. En dat, is, dat zijn vaak de jonge docenten. Ja. Maar daar, dan daar kunt u als school, schooldirecteur toch ook wat aan doen? Dan, dan, dan is een keer een wat oudere leraar misschien wegsturen. Daar wordt ook wel aan gewerkt. En vaak worden er ook met, ouderen, met de docenten gesproken... van wie zou er bijvoorbeeld op vrijwillige basis eerder willen stoppen... of op een andere manier... Uh, plaats willen maken, dat gebeurt ook. Maar ja, dat zijn natuurlijk schoolbesturen... en wij ook zijn natuurlijk wel verplicht ons aan de CAO's te houden. Hmm. Want daar zegt het CNV ook nog iets over. Uh, dat het kabinet het juist tegenwerkt. Hè? Dat, uh, nou ja, er wordt wel een babyboomers, heet dat dan, gevraagd. Van, nou, wil je niet uh, wat eerder weg misschien? Uh, het CNV zegt van ja, het kabinet werkt dat tegen. Jongere leraren die zouden oudere leraren prima kunnen vervangen... als die vrijwillig met pensioen willen. Schoolbesturen helpen al mee om dat lagere pensioen aan te vullen. Maar door de overheid wordt dat bedrag dan belast met 52 procent... Ja, dat klopt overigens. Het is natuurlijk wel zo dat uh, als wij met z'n allen willen dat iedereen langer doorwerkt. Uh, ja, dan uh, ontstaat de situatie dat uh, oudere docenten nog langer blijven zitten. Uh, en dat wordt weer lastiger voor de jongen om aan hun baan te komen. En er is nog een ander, eigenlijk nog veel sluipender risico. Uh, we hebben natuurlijk een, een vergrijzend docentenbestand hè, uh, in het uh, primair, maar ook in het voortgezet onderwijs. De komende jaren gaan een heleboel van die babyboomers die gaan hoe dan ook met pensioen. We hebben dat al een aantal jaren kunnen uitstellen door het afschaffen van prepensioenregelingen, door het verlengen van de pensioenleeftijd. Maar die mensen gaan hoe dan ook straks met, uh, met pensioen en terecht. Dat betekent dat, er, en dat, dat, dat, daar worden nu percentages geschat... tussen de 20 en 30 procent van de docenten... die de komende jaren met pensioen gaan. En met name in 2017 begint dat zo'n beetje? Ja, 16-17 ja. dan begint echt een hele grote bubbel in de grafiek. begint dus uit te stromen. Ja, en als we dan geen nieuwe jonge mensen hebben... Ja, dan eh, moeten docenten en directeuren aan ouders gaan uitleggen... Ja, dat er helaas geen docent voor die klas is... of dat de klassen samengevoegd moeten worden. En dan is het natuurlijk leiden in last, maar dan is het te laat. Ja. En dus wie dan leeft, wie dan zorgt dat geld niet. Nee, zeker niet. Want eh, onderwijs is toch een van onze kroonjuwelen. Het is de investering in de welvaart voor de toekomst. Als wij het onderwijs verwaarlozen, dan verwaarlozen we onszelf. Reactie op onze site. Mijn idee, zegt deze meneer of mevrouw... is om beginnende leraren een jaartje te laten assisteren. Nou, in feite zegt u dat ook wel. School naar keuze voor het minimumloon. Gewoon omdat dat een goede leerschool is. Dat zou kunnen. We zijn bijvoorbeeld bezig geweest om te kijken of docenten met behoud van uitkering mochten blijven werken. Daar lopen we tegen allerlei formele en bureaucratische regels bij het UWV aan. Maar het zou natuurlijk een enorme verlichting zijn als wij mensen met het. alles is maar op het uitkeringsniveau aan het werk konden zetten. Want je doet ervaring op. Je, blijft, je doet ook ervaring op in, om aan het werk te blijven. En je blijft behouden voor de sector. Ja. Wat zegt u nu tegen huidige PABO-studenten? Gewoon doorstuderen? Of zo langzamerhand toch eens even om je heen kijken. Absoluut doorstuderen. We zijn ook bezig met een... Uh, een dat heet dan een arbeidsmarktplan... Uh, om uh, regionale... het klinkt een beetje bureaucratisch, maar vergeef me dat... transfercentra in te richten... waar schoolbesturen gaan samenwerken... om voor de jonge docenten... Uh, een banen te creëren... en de oudere docenten op een nuttige manier... nog aan het werk te houden... Want je kunt natuurlijk als oudere docent... naast het lesgeven natuurlijk ook... je ervaring overdragen aan die jonge docenten... die in jouw school aan het werk zijn. Mm. En dat is, een, dat is natuurlijk een, een, ja, dat is een... kostbare schat die we niet zomaar moeten laten weglopen. Maar dat worden een soort pools van jonge leraren... die dan op een aantal scholen kunnen worden ingezet... mocht daar iemand een keer ziek zijn of uitvallen? Of wat dat, kan. Ja. dat kan. Maar je zou ook kunnen denken... om oudere werknemers die heel veel ervaring hebben... te vragen, zou jij niet in zo'n vervangingspool... nog twee jaar willen werken? Want je hebt heel veel ervaring, je kunt... In elke klas zo aan de slag. Terwijl jonge docenten die ervaring vaak niet hebben... en juist weer op die vervangingsbanen terechtkomen. Nou. En zo zijn er allerlei slimme manieren mogelijk... en daar, wordt het, daar zijn we nu druk mee bezig... om die onderwijs-arbeidsmarkt voor te bereiden... op die massale uitstroom na 2016-2017. Nou. nou is er natuurlijk de afgelopen jaren... best geïnvesteerd in het onderwijs. maar het Sociaal Cultureel Planbureau heeft vorig jaar onderzocht... dat het niet heeft geleid tot meer doeltreffendheid... en betere kwaliteit van het onderwijs. Moet dat niet uw hoofdzorg zijn? Ja, weet u, uh, wij hebben hele grote vraagtekens bij uh, de realiteitswaarde van dat onderzoek. Uh, natuurlijk kan het altijd beter, daar zal niemand bestrijden. Uh, wat we zien is dat er aan de ene kant geïnvesteerd wordt in het onderwijs, maar aan de andere kant het geld er met bakken weer uitgehaald wordt. Het is een soort rondpompen van verwachtingen. Uh, we hebben al geen inflatiecorrecties gehad. We hebben de, de, de, de, de normale de energiekosten en de kosten die elke school heeft, uh, die zijn allemaal gelijk gebleven. We hebben enorme problemen met onze gebouwen. Uh, ja, dat, dat, dat moet de schoolbesturen, denk aan de energieprijzen, dat moet de schoolbesturen wel allemaal ophoesten. Plus, door de krimp uh, zijn die schoolbesturen ook nog belast met een deel van de werkloosheidsuitkeringen. En uh, ja, die moet je natuurlijk ook ergens zien, uh, t, uh, ja, ergens in je begroting zien te ja. brengen. De premies van die werkloosheidsuitkeringen zijn forsjes gestegen de laatste tijd. Um, nog een reactie van onze site. Ik lees er maar gewoon voor. Schoolbestuurders zijn verantwoordelijk voor hun scholen. Deze bestuurders hebben slechts hun eigen salaris en belachelijke gebouwen op het oog en niet het welzijn van leerlingen, ouders, materialen en leraren. De overheid zou enkel en alleen die overbodige bestuurlijke lagen ondersteunen door geld te geven voor jonge leraren. Nou, die kunt u nu zak steken. Uh, heeft hebt u een imagoprobleem? Ja, dat hebben we. Maar dit, dit slaat nergens op. In het primair, primair en het onderwijs komen echt die excessen niet voor. Die in het uh, mbo en hbo de laatste jaren uh, af en toe de, de, de voorpagina's haalden. De salarissen in het primair onderwijs zijn zeer zeer gematigd. Uh, we hebben heel weinig overhead... Bijna het grootste deel. In het MBO is de overheid bijvoorbeeld, mijn laatste cijfers die ik heb gekregen, rond de 15%. Bij ons ligt dat onder de 10%. Ja. Dus, dus dat is voor het basisonderwijs niet aan de orde, zegt u eigenlijk. Nee, dat lost het probleem, Stel dat al die, al die bestuurders ook allemaal een ton zouden verdienen en daar 20.000 euro voor inleveren. We hebben te maken met zulke gigantische aantallen. We hebben anderhalf miljoen leerlingen. Uh, dus een honderd miljoen investeren in het onderwijs. Dan denkt iedereen, nou 100 miljoen dat is nogal wat. Maar door nou ja, enorme 600, sector, 600 miljoen staat er in het herfstakkoord. Ja, maar 600 miljoen... Voor het hele onderwijs. Die verdwijnt in 19 voor 2013 in de tekorten die al waren. Dan mo moeten schoolbesturen hun uh, tekorten op hun balans mee aanvullen... voor het grootste deel. Ja, en 2014 en terecht worden daar ook allerlei zaken verwacht... die we daarvoor gaan leveren. Ja, kortom. Want dat is natuurlijk wel gek. Het herfstonderwijs is een van de sectoren... die daar nog wel uh, in de plus staat qua, qua geld erbij. Um, en, en dan vraagt u nu daarom eigenlijk nog meer geld. Ja, maar kijk... Als je nou kijkt wat er de laatste tijd uh, uh, allemaal langs gekomen is. We hebben te maken met gebouwen die zijn ontworpen in de 19e eeuw. Met klaslokalen van 7 bij 7. Waarin wij allemaal willen dat we moderne uh, 21e eeuw onderwijs verzorgen. We hebben docenten die we moeten bijscholen. Die zijn opgegroeid in de 20e eeuw. Ja, en we hebben te maken met leerlingen die opgroeien al in de tweede uh, decade van de 21e eeuw. Uh -huh. En die een totale andere benadering vragen. Het is niet meer zo dat je een klas voor je neerzet. Zetten, een boekje pakten, jongens, allemaal op bladzijde 1 beginnen. Elk kind werkt op zijn eigen niveau, alles moet vastgelegd worden, we hebben enorme hoeveelheden uh, programma's uh, en, en, en software die ho docenten onder de knie moeten krijgen. Hoeveel moeten er nog bij dan? 600 miljoen hadden we al gezegd, er was nog een eenmalige investering van 150 miljoen afgesproken in het onderwijsakkoord, hoeveel moet er wat u betreft nog vanuit Den Haag komen? Nou, dat weet ik zo niet, want dan gaan we met, met cijfertjes goochelen. Het gaat erom dat je het onderwijs op een goede manier eh, onderbouwt. En laten we maar eens met elkaar daar afspraken over maken van... wat moet het nou gaan kosten de komende jaren en wat gaan we daarvoor leveren? En ik zal u uitleggen wat het oplevert. In 1992 stortte de Sovjet-Unie in elkaar en toen is Finland heeft ongeveer 25% van zijn nationale budget verloren. Wat hebben ze gedaan? Ze zijn, gaan, ze zijn enorm geïnvesteerd in onderwijs. En het is nu een van de best presterende landen... op het gebied van research en development... en van de resultaten van onderwijs. Ja. En, en u zegt, die kant moeten wij ook op? Dat is, dat, het is al over twaalf. Dat hadden we al lang moeten doen. Ton Dijf is de voorzitter van de Vereniging van Schoolleiders. Praat met ons mee in Stampunt: meneer Dijf. We gaan naar onze bellers. En ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Intussen is er op onze site al. Flink wat gestemd. Ik heb ook wat reacties uh, voorgelezen al intussen. Uh, eens even kijken wat er staat. Het kabinet moet nog meer geld investeren in banen voor jonge leraren. Um, 750 mensen ongeveer hebben daar nu op gestemd. 65% eens. 35% is het oneens. Als u nou wat anders vindt, of u vindt het juist wel heel goed... Uh, laat het gewoon weten. Het makkelijkste is gewoon om te bellen. 0800-1101. Dus 0800-1101. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, zeg het maar. U spreekt uh, met Kaandorp uit Hello. Ik heb een uh, vrij lange carrière in het onderwijs en ook naar buiten. Ik ben het op zichzelf eens dat ontzettend veel aandacht aan het onderwijs besteed moet worden. Maar het zou tactisch gezien wel eens beter kunnen zijn om er eens even flink wat tekorten te laten oplopen... zodat het echt goed zichtbaar wordt. U, u bedoelt, dan komen ze vanuit Den Haag zelf al over de brug? Ja, want het zou wel eens kunnen dat als er eindelijk eens een keer tekorten ontstaan, echt zichtbaar dat nou eindelijk eens een keer die salarissen omhoog gaan... en dan zou het wel eens kunnen zijn dat je ook weer mensen in het onderwijs krijgt... die daar nu niet in willen komen. Het is misschien vervelend als ik het zeg... maar een heleboel kwaliteitsproblemen in het onderwijs zijn ook gekomen... omdat de kwaliteit van de mensen die zich daartoe aangetrokken voelen... niet altijd even hoog is. Als ik nou... eens. ...alleen naar het vak rekenen kijken. Ik heb mm -hmm. daar vanuit mijn, mijn eigen vak natuurkunde veel mee te maken gehad. Ja. Ik weet dat er in het lager onderwijs een heleboel leerkrachten rondlopen... ...die het zelf niet eens goed kunnen. Ja, oké, okay, duidelijk dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met van Harte. Ja, ik moet alleen zeggen... ...ik denk dat de regering van langzamerhand alleen nog maar tevreden is... ...met mensen die voor een bijstandsuitkering werken... ...of als vrijwilliger ergens gaan werken. Dat zie ik bij hun zelf ook helemaal niet gebeuren. No. Dus het is een hele, hele, hele vreemde maatschappij krijgen. Er zijn zelfs in Amsterdam onderwijzers die moeten als werkloos zijn nietjes weer als nietjes gaan vouwen. De wereld zit op zijn kop, terwijl de huur omhoog gaan, alles duurder wordt... ...moet iedereen maar op bijstelsniveau in bijstelsniveau ingevallen. Dat is te gek voor woorden, meneer. Ja, ja, dus oh. meer geld erbij, vindt u, voor de onderwijs? Ja, en meneer Samson heeft zijn hand opgestoken in de Kamer... ...voor 36 stadsstandsstraatvaarders. Als, als hij zijn halve hand had opgestoken, de helft dus 18 had genomen... ...had die meneer van de Partij van de Armoe... ...had gewoon heel veel dingen kunnen redden. Maar dat doen ze niet meer. Dat ja. is een ramp gewoon. Dank u wel. Ja. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, met uh, Jan Parameter uit Hengelo. Ja, ik denk, ik ben maar weer eens even. Er werd weer gepraat over het salaris salarismoeders omhoog. Maar nou heb ik een tijdje geleden een overzicht gezien in een of andere blad of krant in Europa... hoe dat dan ligt met die salaris in het onderwijs. En wat dat betreft zit Nederland ja, eigenlijk heel goed, toch wel in de, aan, uh, iets aan de hoge kant zelfs, boven het, net iets boven de middenmoot. Dus ik denk dat dat wel goed zit, dat het daar niet in zit... Nee. Wat, wat zou er wel moeten gebeuren wat u betreft? Nou, um, in China bijvoorbeeld, dan zijn ze heel verstandig. Hier heb je s'avonds al die rommel op tv. Daar wordt de tv gebruikt om het hele land even goed onderwijs te geven. En ik denk dat we er eens aan moeten denken... om uh, de moderne media eens goed in te gaan zetten om iedereen te onderwijzen. En ik denk dat kost heel weinig. En daar kun je een hele grote groep mensen mee bereiken. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Oh, ja, nou... Um, um, ik ben het enerzijds een van um, minder salaris voor management, en liefst tussenuit... Uh, met al hun vergaderingen en meer geld naar leraren. Ja. Meneer en... Duiv heeft net al uitgelegd dat bij het basisonderwijs... of het primair onderwijs, zoals hij dat noemt, is dat al niet aan de orde. Daar, daar nee, scoren ze hele lage bezig. percentages. Maar duurzaamheid in onderwijs, dus uh, die ervaring... die deskundigheid niet weg laten gaan. En in plaats van uh, te veel aan management... Uh, omdat ze per leerling worden betaald en niet dus naar uh, de kwaliteit... te grote... Uh, uh, ...klassen in plaats van twee leraren. Dus, um, um, nou ja, Pound Fulish en um, Pennywise. Pennywise, ja. Dank u wel, Stam.nl. goedemiddag. Ja, ben ik in de uitzending? Helemaal. Scherpenzeel, Helderkerk. Ja, ik heb jaren geleden het onderwijs gezegd... ...ik ben gepensioneerd. Maar in die tijd vielen de salarissen gewoon onder het rijk. En er was een vaste norm per zoveel kinderen een leerkracht... En als er dan een uit zou vallen omdat de school achteruit ging of wat dan ook... ...dan viel hij gewoon onder de salariering van het Rijk... ...en had een bestuurder helemaal niets mee te maken. Dat is toch een veel betere regeling. Ja. Nou uh, moet een schoolbestuur zorgen en voor die salaris enzovoort enzovoort. Ja, ik weet eigenlijk niet zeker meer, ik zit er niet meer in... ...of dat nou ook nog geld per zoveel leerlingen verplicht... Een leerkracht, dat ja. zou ik wel eens willen weten. Zeg maar, u, want u, was, was u 65 toen u stopte of bent u, bent u eerder uitgegaan uit het onderwijs? Ik was eerder omdat het toen een tekort was en uh, ik kon het redden en toen ben ik eruit gegaan in, in, in, in plaats van een jongeren. Ja, ja dus een, een jongere kon uw plaats innemen? Ja. ja kijk aan. Ja, dat is mooi. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag met Hans van den Aagent, uh, Jurgens Pretje. Hey Hé Hans. Goedendag. Ik had even een opmerking. Ik vind het heel belangrijk inderdaad dat er meer geld gaat voor het onderwijs. Uh, alleen uh, wat ik tegen de stelling heb, is dat het uh, voor jonge leraren moet zijn. Ik werk momenteel zelf bij een bank en ik ga de switch maken richting het onderwijs. Geen basisonderwijs, maar je het voortgezet onderwijs. Ja. En uh, ja, uh, als er meer geld wordt besteed aan de jonge leraren, dan gaat dat ten koste van mensen zo zitten die een switch maken richting het onderwijs, sluiten het bedrijfsleven. En dat moeten we ook niet hebben, zeg jij. Ja, ja. <laughs> nee, snap, dat snap ik. Uh, dus uh, dat jongen moeten weg, tussenweg en dan gewoon uh, in banen voor leraren? Voor leraar in zijn, in zijn algemeenheid ja. moet dat zijn. Want het is gewoon enorm belangrijk dat daar uh, goed in geïnvesteerd ja. wordt. Maar niet alleen de jongeren, Want dan uh, gaat niemand ja. uit vanuit het bedrijfsleven meer richting het onderwijs. Maar Hans nog ik even... denk dat daar juist veel belangstelling voor is. Ja, nog hè, even mensen die een stukje praktijkervaring hebben. Nog even één vraag van mijn kant. Uh, jij, jij verlaat dus het bedrijfsleven voor het onderwijs. Terwijl, dat hebben we net ook even geconstateerd, het niet altijd het beste imago heeft. Waarom toch kies jij voor het onderwijs? Ja, dat is inmiddels weer ook wel gedwongen omdat de banen bij de, de banken minder worden. Maar aan de andere kant ja, heeft het ook wel heel veel aantrekkingskracht om die jongeren weer op een wat hoger pijl te brengen. Dus ook wel een stukje intrinsieke gemotiveerdheid. Ja. En die jongeren wat uh, ja, wegwijs te maken. Ja. En ook een stukje ervaringen vanuit het bedrijfsleven om die bij te brengen. Ja, maar wel gewoon betalen, dus kortom. Uh, dat snap ik ook. Dankjewel. Stampenel, goedemiddag. <klaars> Hallo. Hallo. Hallo met wie? Met mevrouw Tillingen. Mevrouw Tillingen, zeg het eens. Zit ik in de uitzending? Ja hoor. Nou, ik had even. Een... Ik wilde een opmerking maken dat het met name vooral ligt aan te weinig waardering voor het vak van de leerkrachten. Je moet je eens voorstellen, er zijn hele grote klassen. Soms al tussen de 26 en 30 leerlingen. Er staat dan een jonge leerkracht voor. Die komt rechtstreeks van de opleiding. Veelal wordt ze ingezet als invalkracht, omdat ze. Iemand moet vervangen voor zwangerschapsverlof of omdat iemand overspannen is geraakt, een oudere leerkracht. Ik vind dat er veel te weinig waardering is voor die mensen die zich... Je moet eens, als je voor een klas staat, sta, sta je vijf uur achter elkaar, moet je 100 inzetbaar zijn. Vooral in het basisonderwijs. Er worden steeds meer eisen gesteld wat betreft de overheid om uh, ook minder toegankelijke leerlingen, dus kinderen met aanpassingsproblemen... Het aantal remedial teachers, dat wordt gekort. Uh, een leerkracht moet nou een duizendpoot zijn. Ja, ko kortom, meer waardering voor onderwijzers. Uh, Veel meer waardering voor het beroep, maar ja. ook uh, de arbeidsvoorwaarden kunnen beteren. Ik heb een nichtje wat nou al uh, drie jaar lang invalkracht is. Er staat te gebeuren dat ze straks in juni, omdat ze drie jaar invalkracht is, haar baan verliest. Want anders moeten ze haar een vaste aanstelling ja, geven. Ja, nou, contract. dat soort dingen, dat ja. is natuurlijk eigenlijk ridicule. Duidelijk. Dank u wel. We gaan naar de laatste voor deze dag. <hums> dat bent u. Hallo met wie? Uit vandaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb even een vraag. Het is namelijk zo, het was voor jaren terug was het zo, toen hadden wij dus hier praat ik over twee zaken. Nee, het Basisonderwijs, het voortgezet onderwijs. Hè. Toen was het zo, je had een huishootscholen en je had een ambachtscholen. Wat hebben ze gedaan hier zo langzamerhand door de jaren? Heen, ik zelf in het onderwijs gezeten. Ze hebben hele heleboel afgebroken. Ze hebben hele heleboel werkelijk afgebroken. Net wat die voorganger voor je zei. Ze hebben het in de salaris. En hebben ze aan zitten te klommelen. Ze denken dat alles maar door vrijwilligers kan worden gedaan. Dus zo gaan we door, niet alleen het onderwijs, maar het in alle sectoren ben ze daarmee bezig. Als je goed onderwijs wil geven, dan moet je de mensen ook in de eerste plaats een goed salaris geven, maar je moet ze ook zorgen dat ze gemotiveerd voor hun klas staan. Ja. en dat ze hun opleiding goed hebben afgemaakt, dat ja. ze docent kunnen worden. Dat wil ik ervan zeggen. Dank u wel, meneer Feijtsma. Uit Leeuwarden vandaan. Um, we gaan snel terug naar Ton Duif. Die is uh, voorzitter van de Vereniging van Schoolleiders. Wat vond u van de reacties, meneer Duif? Ja, er, sp er springen er een paar uit. Hè. Um, ik vond een, de ene laatste eigenlijk wel het meest uh, aansprekend. Hè. Dus te weinig waardering voor, uh, voor docenten. Dat is ook zo, het is een prachtig beroep, maar enorm veel eisend. Over, over betere arbeidsvoorwaarden weet ik het niet als ik met docenten praat dan hoor ik bijna altijd van het gaat ons niet zozeer om het salaris maar het gaat om, om in ieder geval meer ruimte om ons werk goed te kunnen doen meer tijd, ruimere lokalen betere werkomstandigheden uh, da daar gaan we liever voor als wat meer uh, extra salaris. Ja, een van de oud-leraren die zei van vroeger had je gewoon een uh, vaste norm. Het Rijk betaalde gewoon een, een onderwijzer naarmate die uh, ervaring had enzovoort. En dat had helemaal niks te maken met hoeveel kinderen er op zo'n school zitten. En hij zei daar moeten wij gewoon naar terug. Ja vroeger was alles beter, maar dat is niet altijd zo. We hebben, uh, natuurlijk krijg je de bekostiging van een school. Die is gerelateerd aan het aantal leerlingen van een school, de grootte van de school. Maar ja, schoolbesturen moeten zelf in samenhang met personeel... want er zijn, zit natuurlijk ook medezeggenschap in en ook ouders... aangeven hoe ze dat geld gaan besteden. En je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, ik, ik, ik ontsla mensen... maar als je een klas van 35 of 40 leerlingen hebt... dan heb je terecht boze ouders aan de deur staan. Wat gebeurt hier? Dus ja, dat, dat is toch wel een systeem... wat zich redelijk goed mm. uh, uh, een beetje laat ja. in de hand laat houden. Nog een van de bellers zei, uh, tactisch gezien is het veel beter... om gewoon het tekort gewoon maar te laten oplopen dan. En dan, uh, dan worden ze vanzelf wakker. In in Haag ja, maar je gaat, gaat nou zijn de kinderen uitleggen van... nou, we vonden eigenlijk dat een Haagma's lesje geleerd moesten worden. Dus we laten gewoon lekker tekort oplopen. Dan gaat de hele boel in de soep. Gaan, uh, moeten we mensen ontslaan, dan wordt het nog erger. Je zult maar net op school zitten als kind. Dan kan het toch moeilijk zeggen, ja, jij bent mislukt. Want uh, ja, toen hadden we even iets anders te doen. Ja. Je kunt het nooit met een kind opnieuw doen. Dus elk kind is 100% waard om daar 100% in te investeren. Duidelijk. Nou, de noodroep is... Uh, de, de, de, de noodkreet, moet ik zeggen, is duidelijk een oproep ook... Vanochtend in de krant dus door het CNV. Nu sluit zich daar uh, toch eigenlijk wel bij aan. Tom Duif, Vereniging van Schoolleiders. Daar is hij de voorzitter van. Dank dat u meedeet in Stand.nl. En uh, tot in 2014, zullen we maar zeggen. Want hij komt wel eens vaker voorbij natuurlijk. Uh, want ook met Stand.nl blijven we gewoon doorgaan uh, in de nieuwe situatie. Dat wordt dan een beetje verspreid door dat nieuwe programma tussen 9 en 12. Ik geef vast een klein inkijkje hè, van wat we allemaal gaan doen na 2020. De, de, de jaarwisseling van 2013 naar 2014. site blijft er wel gewoon. U kunt ook vanmiddag blijven stemmen op die site op de stelling van vandaag. Het kabinet moet nog meer geld investeren in banen voor jonge leraren. Dat hebben we tot nu toe. Eens even kijken hoor. 800 mensen ruim gedaan. 66% eens, 34% is het oneens. Zometeen na twee uur. Dit is de dag met Thijs van der Brink. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.